12 uur. Het nos Journaal door Alt Megens. Goedemiddag. De Europese Commissie waarschuwt voor gevaar nieuwe recessie. Papadimos lijkt nieuwe Griekse premier te worden. Een adviescommissie voor integer omgaan met onderzoeksgegevens. In het noorden van het land nog veel lage bewolking en nevel en er is het 6 graden. In de rest van het land breekt de zon door en dan kan het 10 tot 14 graden worden. Morgen begint de dag opnieuw bewolkt, daar komt later steeds vaker de zon bij en dan wordt het 7 tot 11 graden. In het weekend ook vrij veel zon en dan is het weer wat zachter. EU-commissaris Olly Rehn heeft zojuist zijn economische vooruitzichten voor de komende maanden bekendgemaakt. Rehn zei dat de groeiverwachting voor de Europese economie fors naar beneden is bijgesteld...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 Ja, er bestaat dus een risico voor een nieuwe recessie, zegt hij. Dat er niet snel serieus actie wordt ondernomen. All your hoorden we. Uh, Economieredacteur Bert van Sloten hier aangeschoven. Bert, uh, hij is somber. Is dat terecht? Ja, want uh, het herstel is inderdaad uh, tot uh, stilstand gekomen. Hij is overigens niet de enige. Ook de ECB heeft als dus de groeiverwachtingen gehalveerd. Ja, de vooruitzichten zijn gewoon niet uh, goed uh, voor het komend jaar. Even een cijfertje. 0,5 groei. Maximaal schatten ze in tegen een verwachte groei... dit jaar van zo'n anderhalf procent. Ja, hij zegt... Een een, een nieuwe recessie, die komt er als er niet, uh, als er niet snel wordt ingegrepen. Als we niet snel wat doen. En behalve zijn sombere verhaal over het algemeen, noemde hij ook nog een groot aantal landen in Europa, waar het ook nog eens een keertje niet goed mee gaat. Die ook nog een soort extra waarschuwing krijgen. Noem het een gele kaart. Een land als België. Ja. Maar ook een land waarvan we altijd dachten dat het wel vrij goed uh, ging tot op heden. Als Polen, daar gaat het uh, niet goed mee. Die hebben dus nog een extra waarschuwing gekregen. Die zijn met, uh, met naam genoemd. Zorgelijk allemaal. Um, ja, er moet snel ingegrepen worden, wat moet er dan nog gebeuren? Nou, die plannen die overal liggen om uh, te bezuinigen, we hebben natuurlijk in Nederland van die plannen, maar we kennen de plannen in Italië, we kennen de plannen in Griekenland, die moeten niet alleen op papier gezet worden, maar die moeten eens een keertje uitgevoerd worden. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er moet gebeuren. En hij is trouwens niet de enige die dat op uh, die manier uh, zegt, want uh, uh, dat is het verhaal vanuit Europa, maar ook het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, bij monden van Christine Lagarde, maakt zich grote zorgen.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 Ja, er moet eigenlijk leiderschap getoond worden. En zij heeft het hier, want zij was in Peking op bezoek. Mm -hmm. Speciaal natuurlijk over de situatie in Italië... waar ze ook eigenlijk een soort laatste waarschuwing uitdeelt. Ja. Doe wat, dat is een maar beetje... het lijkt als een olievlek zich uit te breiden. Spanje krijgen we nu ook berichten over... Uh... Ja, en uh, la laat me zeggen, de, de waarschuwingen die vanuit het politieke front... nu overal te horen zijn aan eigenlijk de collega-politieke leiders... is van, maak die plannen eens een keertje waar. Realiseer wat je belooft. Oké. Okay. Dank je wel, Bert van Sloten. Ja, Griekenland dan, Athene. Daar is uh, de oud vice president van de ECB, Lucas Papadimos, aangekomen... in het presidentieel paleis. Hij is er aangeschoven bij de coalitiebesprekingen. Uh, correspondent Conny Keese, uh, de afgelopen dagen werd zijn naam genoemd. Toen weer niet, want iedereen zou er toch problemen mee hebben. Maar nu is hij dus toch weer daar naar binnen in dat paleis. Uh, betekent het dat hij toch kans maakt om uh, de nieuwe premier te worden? Ja, dat denk ik wel. Het betekent dat er nu eindelijk na uh, vier dagen serieus wordt onderhandeld. Er een serieuze kandidaat is voor het premierschap van een coalitieregering. Volgens de berichten uh, zijn uh, Papandreou en Samaras, de leiders van de twee grote partijen, akkoord gegaan met de voorwaarden die Papadimos heeft gesteld. En nu is het dus wachten op de officiële bevestiging dat hij het inderdaad wordt. Mm -hmm. uh, gisteren werd er al gezegd: uh, vandaag wordt er een nieuwe, een, een nieuwe regering. Gepresenteerd met de nieuwe premier, dat, dat liep allemaal helemaal anders. Uh, hoe zeker kunnen we ervan zijn dat het vandaag wel gebeurt? Nou, ik denk dat Papadinos niet uh, in het presidentiële paleis uh, zou zijn aangekomen als het niet serieus was. Dus uh, laten we uh, de hoop hebben dat het inderdaad gaat gebeuren met alle slagen om de arm. En nou, ja, wat er daarna gaat gebeuren is dat uh, als het bevestigd wordt dat Papadimos uh, aangesteld wordt als nieuwe premier en een coalitieregering gaat samenstellen. Oké, okay, mogelijk later uh, vandaag meer nieuws uit Athene hierover. Dankjewel, Connie Keeser.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 Kees Schuit wordt voorzitter van de commissie. Hij is emeritus hoogleraar sociologie. En over zes maanden moet er een advies liggen over integer onderzoek. De politie zoekt opnieuw naar Farida Zargar. De vrouw die sinds vorig jaar wordt vermist. Het zoeken gebeurt in het Mallebos in Spijkenisse... met medewerking van het Nederlands Forensisch Instituut. In het Mallebos is al eerder gezocht naar de vermiste vrouw. Daarbij zijn onder meer haar fiets en een sleutelbos gevonden. De politie zegt nu te zoeken op basis van specifieke aanwijzingen. In de verdwijningszaak zit een man vast. In de woning waar hij werd aangehouden is de tas van Farida Zargar gevonden. Dit is het NOS-journaal, het door Megens. De hoogste geestelijk leider in Iran dreigt met harde vergelding... als Israël zijn land aanvalt, Ayatollah Khamenei. Want daar hebben we het over. Die waarschuwt Israël, de VS en de bondgenoten... de nucleaire installaties in Iran niet aan te vallen. Het leger en de revolutionaire garde zullen keihard terugslaan, zei Khamenei. In een rapport van het Internationaal Atoomagentschap staat dat Iran tot vorig jaar heeft gewerkt aan een atoombom. Teheran heeft altijd gezegd dat het zich alleen bezighoudt met de ontwikkeling van kernenergie. In de aanloop naar de publicatie van het rapport sprak het Israëlische kabinet over een aanval om Irans nucleaire installaties uit te schakelen. Het Westen overweegt verscherping van de sancties tegen Iran, maar dat stuit in de VN-veiligheidsraad op verzet van Rusland en ook China. In Zuid-Afrika heeft het regerende ANC zijn jeugdleider Julius Malema voor vijf jaar geschorst. En wordt ervan beschuldigd dat hij de partij in discrediet heeft gebracht. Het besluit om hem te schorsen werd live bekendgemaakt op de nationale televisie in Zuid-Afrika. Correspondent Koert Lindeyer. Koert, wat zijn de consequenties voor Malema? Malema is zijn baan kwijt als hoofd van de jeugdbrigade van het ANC. En vanaf dat platform. Deed hij omstreden uitspraken, zoals bijvoorbeeld voor de nationalisatie van de mijnen in Zuid-Afrika? Hij propageerde om de regering van buurland Botswana omver uh, te werpen en gaf steun aan landonteigeningen in Zimbabwe. Nou, met die uitspraken als hoofd van de jeugdbrigade van het ANC ging die tegen de officiële lijn van de partij in. En daarom is hij nu toch vrij onverwachts, is hij heel stevig op zijn vingers getikt. En is hij voor vijf jaar geschorst als uh, lid, uh, als hoofd van de jeugdbrigade. Het is een soort machtsstrijd binnen het ANC, begrijp ik, en die heeft hij nu verloren. Die heeft hij verloren. Het werkt waarschijnlijk goed voor het aanzien van het ANC in Zuid-Afrika. Dat is tenminste de eerste reactie uh, op deze straf tegen uh, Melema. De beurs vanochtend bijvoorbeeld in Johannesburg, die reageerde uh, po positief. Het is nu duidelijk dat Jacob Zuma... Onbetwist de leider is van uh, het ANC, dat hij in 2004 aan de verkiezingen als president kan meedoen zonder dat Malema daarbij uh, dwarszit. De grote vraag is natuurlijk of die radicale vleugel die Malema vertegenwoordigde in het ANC, of die nu ook de mond is gesnoerd. En het houdt de gemoederen danig bezig in Zuid-Afrika, Koert, hè? want uh, het was allemaal live te zien op tv. Het is live uitgezonden. De politie was uiterst bezorgd dat er de demonstranten zouden zijn bij het hoofdkantier van het ANC in Johannesburg vandaag. Dat was niet zo. De vorige keer, toen er een, dit soort uh, bijeenkomsten waren over Malemu. Malema heeft dat tot elk ge, uh, uh, geleid. Dus iedereen uh, staat op scherp in Zuid-Afrika. Goed, Linda, ja. dankjewel. De politie heeft de afgelopen weken vier Libanezen opgepakt. Die worden verdacht van witwaspraktijken. Ook is bijna 2 miljoen euro in beslag genomen. In Amsterdam werd twee weken geleden een man aangehouden... die in een taxi wilde stappen met een koffer vol geld. Die had 1 miljoen euro bij zich. Zondag werd een vrouw op de A12 aan de kant gezet. Ze reed richting Duitsland met in de kofferbak een half miljoen. En eergisteren werden twee mannen opgepakt... die met 3 ton de trein naar Parijs wilden nemen. Het wordt steeds minder, dat geld.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 Maar nu moet hij dus naar de gevangenis. Of die straf van zeven jaar blijft staan, dat is nog niet duidelijk. Sport. De spelers van het Nederlands elftal willen maar wat graag dat Bert van Marwijk blijft. De bondscoach en de KNVB zijn dicht bij een contractverlenging tot 2016. Tot geluk van onder andere Robin van Persie. Daar ben ik heel blij mee. Waarom eigenlijk? Omdat hij het hartstikke goed doet. Eh... Um... Waar moet ik beginnen? Uh, hij doet het goed, hij is, uh, houdt ons allemaal scherp. trainingen zijn uh, meer dan leuk. Ze zijn gewoon fantastisch. Daar, uh, dat is echt iets waar ik naar uitkijk. Uh, is er dan hier zo anders dan bij? Ik bedoel, jullie doen toch gewoon een rondo en dan een partijtje. En, uh, ik bedoel, zoveel verschil kan er toch ook niet in zitten? Nee, maar dat uh, zeg ik ook niet. Ik vind Basen ook hartstikke leuk, die trainingen. Uh, maar hier ook. Ik vind het hier ook echt leuk. Het is, uh, kijk, iedere trainer die heeft zijn eigen vormen en, en zijn eigen manier van coachen en zijn eigen manier van doen. En dat uh, ja, valt gewoon goed in de, in, de, in de smaak hier in de groep. Iedereen die vindt het leuk, iedereen die erover die spreekt, heeft zoiets van... Ja, leuk, we gaan weer naar Oranje en we gaan lekker trainen. Er zijn uh, één of twee leuke wedstrijden altijd, dus iedereen kijkt er altijd naar uit. En uh, uh, hij doet het gewoon hartstikke goed. En ja, volgens mij is het niet, uh, niet voor niks dat ze hem uh, ja, ze maar zo lang erbij willen houden als trainer. Zijn Robin van Persie tegen Bert Maalderink. Nederland zelf al is bijeen in Katwijk als voorbereiding op de oefening land morgenavond tegen Zwitserland. Dan basketbalnieuws uit Amerika. Of liever gezegd geen nieuws, want er is nog altijd geen akkoord... tussen de eigenaren van de NBA-clubs en de Amerikaanse basketballers. In de VS ligt het profbasketbal plat, omdat clubs en spelers... het niet eens kunnen worden over verdeling van de inkomsten. Vannacht is er 12 uur vergaderd, maar dat alles zonder resultaat. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. De Europese Commissie is somber over de economische groei in de Europese Unie... en waarschuwt voor het gevaar van een nieuwe recessie. Lucas Papadimos lijkt toch de nieuwe premier van Griekenland te worden. Er komt sneller dan gepland een commissie die met aanbevelingen moet komen... om gesjoemel bij wetenschappelijk onderzoek te voorkomen. 12 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCV en lunch.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 En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Co-Adrians had het ooit over scorebordjournalistiek. Wij gaan zo meteen praten over datajournalistiek. Want het wordt voor journalisten steeds lastiger om de juiste krenten uit de datapap te vissen. In het mediaforum bloggen Joost Niemuller en Kees Schaapman, oud-hoofd VPRO Radio. Het gaat onder meer over de uitzending van Profiel gisteravond... over oud-Dutchband-commandant Karmans. Die wilde die uitzending voorkomen omdat hij daardoor reputatieschade zou leiden. Nou, Karmans deed daar zelf overigens flink aan mee in het programma. Wij gaan een beetje door zo meteen en dan zeg ik op een heleboel vragen... Zeg ik, daar weet ik niks meer van. Ja, want dan je krijgt dan spontaan last van geheugenverlies. Als je begrijpt wat ik bedoel. In de Nationale Nieuwsquiz, Anja van Andel die komt uit Amsterdam... en wilt u ook een keertje meedoen aan de quiz... mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws van vandaag. Spitshoofdredacteur Willem Schouten treedt vanaf januari toe... tot de hoofdredactie van het Parool. Dat meldt spitsjournaliste Constans van Amstel op Twitter... Schouten is bijna twee jaar hoofdredacteur geweest bij Spits. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend. Na maanden speculeren is het dan eindelijk bevestigd door de AVRO. Art Rooyakkers is de nieuwe presentator van Wie is de Mol? Art, goedemiddag. Goedemiddag. Eindelijk kunnen we je feliciteren. Eindelijk. Eindelijk. eindelijk. <laughs> er werd heel lang al over gespeculeerd dat jij het zou gaan worden. Was het moeilijk om je mond te houden? Ja, eigenlijk wel een week te zijn. Nou, het was vooral ook... Ik ben natuurlijk wat getraind. Ik heb vorig jaar meegedaan aan Wie is de Mol. Dus ik wist <lacht> hoe het is om maandenlang je mond te moeten houden. Maar het, wa het was een zware deze keer. Maar stond er nu ook een boete op, of niet? Als je het zou vertellen... Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik, maar ik ben net in dienst getreden bij de AVRO. Dus om dan meteen uh, iets te doen wat ze liever niet hebben, dat, uh, dat durfde ik niet aan. Dus nee. ik ben vooral heel blij dat het nu naar buiten is gekomen. En het voelt ook als een enorme opluchting. Mijn schouders zijn ongeveer 10 centimeter gezakt. Kijk aan. Uh, de fanclub van Pieter-Jan Hagen zal zich toch even afvragen... waarom moet hij het veld ruimen? Nou, Pieter-Jan wilde het veld ruimen omdat hij zich meer op zijn journalistieke werk gaat, uh, gaat focussen. Dus hij presenteert vaker het Buitenhof, hij presenteert één Vandaag... Uh, nou, en vandaar dat, uh, dat uh, Wie is de Mol daar niet meer bij paste vond hij. En uh, nou, toen kwam er een plekje vrij en uh, mocht ik dat invullen. Ja, en jij bent ook een beetje binnengehaald bij de AVRO als de, de action man, hè? <laughs> Het hoort wel een beetje bij jou. <laughs> De Action Man. Uh, nou, dat weet ik niet. Ja, ergens wel. Ik presenteer natuurlijk ook Fort Boljaar. Maar ik, ik werkte voorheen bij Net 5 En presenteerde daar onder andere Peking Express. Dus in dit genre uh, voel ik me wel thuis. Maar ik ben ook naar de AVO gegaan omdat ik meer uh, inhoudelijke programma's. Zoals bijvoorbeeld uh, Lola Zoek Brood. wat ik heb gemaakt, ja. uh, mag presenteren. Speur toch met de dochter van Herman Brood naar ja. uh, eigenlijk zijn verleden. Hè? Ja. Oh. Um, uh, jullie zijn begonnen volgens mij in IJsland hè, met uh, Wie is de Mol. Wat, wat kan je vertellen over dit nieuwe seizoen? Ja, het is wie is de mol, is, uh, het is natuurlijk wie is de mol te geven blijft hetzelfde. Maar uh, nou, IJsland is wel een land dat zich uh, leent voor dit programma. En dat er, het, het, is, um, ja, het juiste woord voor dit seizoen is volgens mij vervreemdend. Zeker, ik heb de nodige dingen al gezien in de montage... En uh, de, de, de opening uh, bijvoorbeeld is, is buitengewoon uh, spectaculair. En uh, vooral ook vervreemdend. Dus, vervreemdend. Uh, een, een, een mysterieus landschap. Ja. Zij, en, en het begon eigenlijk al even met wat, flink wat publiciteit. Want uh, er was toevallig een slimmerik op Schiphol. Die zag jullie daar allemaal staan. En die wist dus gelijk alle namen van de kandidaten. Ja, die, de, de, ja ik was er niet bij. Maar de kandidaten zijn inderdaad gespot op uh, Schiphol. En dat is toen uh, naar buiten gebracht. Uh, wat natuurlijk voor uh, nou, de mensen die dat uh, destijds naar buiten konden brengen... was het een mooie scoop, maar dat was wel uh, lastig en ook vervelend voor ons. Omdat, ja, uh, ja dus ook voor de kandidaten... Dus je moet je voorstellen, als je bij Wie is de Mol uh, afvalt, dan ga je naar huis. Ja. Uh, en het is natuurlijk vervelend als je in de krant staat tot deelnemen van Wie is de Mol... en je buren vragen uh, van, hé, <laughs> hey, maar hoe zit het nou precies? Je zat toch in IJsland? Ja. ja, ik snap het. Hart nog één vraag. Uh, de laatste vraag. Wie is de Mol? Vorig jaar was dat Patrick Stoof. Oh ja, oh, ja. Tot, totdat de nieuwe mol er is, is hij de mol gewoon. Ja, ik vind de, de, het een hele goede. de president van Amerika. Je blijft altijd de mol. We gaan, uh, we gaan allemaal kijken. Dankjewel. je okay. Cameraman Rob van der Weert heeft gisteren vier uur in de cel gezeten... vanwege het beledigen van een politieagent. Van der Weert wilde een brandje in de Utrechtse wijk Kanaleneiland filmen... maar werd tegengehouden door de politie. Hij heeft naar eigen zeggen tot drie keer toe zijn politieperskaart laten zien... maar werd steeds geweigerd waarop Van der Weert reageerde met... jongen, jonge, wat een mafkees. Nou, daarna werd hij geboeid afgevoerd. Volgens de Utrechtse politie ligt het verhaal iets genuanceerder. De brand was in een school voor verstandelijk gehandicapten. En de politie was eerst nog bezig met de evacuatie van deze mensen. Maar Van der Weert wilde direct beginnen met filmen. Vanwege de veiligheid kon op dat moment uh, dat nog niet, zegt de politie. Waarop Van der Weert ongeduldig werd en dus inderdaad mafkees naar een politieman riep. Van de weert belandde de afgelopen tien jaar twee keer eerder in de cel, nadat de politie hem had belemmerd zijn werk te doen. In beide gevallen ging die uiteindelijk vrij uit. Ik heb de mooiste baan van de wereld. Reizen, reizen en nog eens reizen. Als iedereen zoveel ging reizen als ik, dan was er gewoon nooit meer iemand thuis. Maar ja, ik ben gewoon geen man voor uh, huisje, boompje, beestje. Weer voor een uh, vakantiehuisje, klappenboomje, en leef als een beest. Dat is een stukje uit Noen. maar de echte Chris Segers... die kan binnenkort zijn rugzak uit de mottenballen halen. Hij gaat een eenmalige reis maken naar Argentinië en Bolivia... als gastpresentator van BNN Op Reis... Zegers was vanaf 2001 een van de vaste gezichten van RTL Treffel... en was daarna vooral te zien in reclamespots voor een verzekeraar. Online betalen met Google om exclusieve artikelen te lezen. Dat kan binnenkort op de websites van de NRC... en het journalistenvakblad Villa Media. We praten hier even over door met Colin van Hoek. Die is tech-redacteur, zoals dat zo mooi heet, bij nu.nl. Colin, goedemiddag. Goedemiddag. Betalen voor artikelen, dat is op zich niks nieuws. Wel betalen met Google, hoe werkt dat precies? Google heeft een systeem gelanceerd aan het begin van dit jaar. En dat was nog niet in Nederland beschikbaar. En uh, Media heeft nu de primeur. Uh, dat betekent gewoon dat jij op de website of in apps uh, kan inloggen... met bijvoorbeeld een, een Google-account of met je hotmail-e-mailadres. Daaraan koppel je dan je creditcardgegevens. En dan kan je dus een artikel kopen, in dit geval voor 39 cent. En maak je dan je geld over aan Google of gelijk aan de, de verstrekker van de artikelen? Uh, je maakt het over via Google aan en aan, uh, Google krijgt er dus ook wel een deel van 10 Wat relatief laag is voor... Deze markt. Ja. Maar het is eigenlijk een soort, soort uh, uh, internetbankieren. Um, zo misschien. ja, maar, maar via... IDU, uh, zo werkt ja, het een precies. beetje. Ja, precies. Maar, dan, maar doe, dan doe je dat via Google. Precies, ja. ja. Uh, veel mensen betalen wel voor artikelen en tijdschriften via de iPad. O, op welke manier is dit anders? Um, ja, via de iPad doe je dat doorgaans via het systeem van Apple of, of via de website zelf. Maar um, ja, om zo'n systeem zelf helemaal in het uh, leven te roepen en helemaal op te bouwen en zo, dat is uh, nogal kostbaar en ingewikkeld. Dus Google die heeft nu ook gewoon alle partijen die dat willen uh, aangeboden van nou, je kan het ook via ons doen. En dan niet alleen in die apps, maar ook gewoon op de website. Ja, en waarom zullen bedrijven kiezen voor Google als er ook al inderdaad uh, Apple of iDeal bestaat? Um, nou ja, het is uh, um, iDeal is niet echt een... een... Uh, moet je alsnog wel een eigen systeem achter hebben. Uh, Google regelt alles voor je en die vraagt 10 wat ik net zei, en Apple gaat 30 procent. Dus het is gewoon een prijsafweging eigenlijk. Ja, oké, okay, dus dat is de bedrijvenkant, maar voor ons, de consument, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Je moet gewoon kiezen voor wat je het beste uitkomt. Precies, ja. Ja, nou, dankjewel voor de uitleg, Colin. Uh, bij de NRC zal niet voor alle artikelen betaald moeten worden. Alleen de artikelen die nu alleen uh, toegankelijk zijn voor abonnees, die zullen dan ook voor niet-abonnees te lezen zijn. NRC uh, wil op deze manier alle krantenverhalen sinds 1992 toegankelijk maken. Dan is hier de laatste vraag, de hamster. De Beatles, blijf blokken. Het mediaarchief. Generaties van over de hele wereld zijn opgegroeid met Sesamstraat... de kinderserie vol met cijfers, letters en pluizige beesten. Op 10 november 1969, dat is dus vandaag precies 42 jaar geleden... werd de eerste aflevering van het Amerikaanse moederprogramma Sesame Street uitgezonden. De serie behandelt normaal zaken als bijvoorbeeld eerlijk delen... dichtbij en veraf en bijvoorbeeld vriendschap. Maar in 1982 werd een uitzondering gemaakt. Toen overleed onverwachts Will Lee... die vanaf de start de rol van Mr. Hooper een oudere kruidenier had gespeeld. De makers van Sesame Street kozen ervoor om open kaart te spelen... tegen de jonge kijkers. Mr. Hooper overleed samen met zijn vertolker. En dus moest het personage Big Bird, de gele neef van Pino... worden uitgelegd wat dood precies inhoudt. Big Bird heeft een tekening gemaakt en wil die aan Mr. Hooper geven. Big Bird, uh, don't you remember we told you... Uh, Mr. Hooper died. He, he's dead. Oh yeah, I remember... Well, I'll give it to him when he comes back. Big Bird, when when people die, they don't come back. Ever? No, never. Well, why not? It makes me sad. We all feel sad, Big Bird. He's never coming back? Never? No. Well, I don't understand. You know, everything was just fine. Why does it have to be this way? Give me one good reason. Thinkbird. It has to be this way. Because. Just because? Just because. Oh. Nou, deze emotionele aflevering werd door de jury van de Emmy's al snel gekozen in de top 10 van meest invloedrijke televisiemomenten in de Verenigde Staten. Lunch met Jurgen van den Berg. Vandaag en morgen is in Enschede het evenement RegioHacken, zogeheten Hackathon. Journalisten van de regionale dagbladen Stentor en Tubantia gaan samenwerken met programmeurs om journalistieke informatie uit openbare bronnen te ontdekken, te ontsluiten en te presenteren. Heinz Havinga, goedemiddag. Goedemiddag. Medeorganisator van dit evenement, RegioHack. Hmm. Uh, wat gaan jullie nou precies doen? Nou, we gaan eens kijken wat er voor journalisten te halen valt in openbare data. En daarbij hopen we dat journalisten van programmeurs wat leren. Maar programmeurs ook weer een beetje van journalisten hoe we nou van data interessante verhalen kunnen maken. Jij bent van de kant van de programmeurs, hè? Ja. Wat, wat zouden jullie van journalisten kunnen leren dan? Uh, nou ja, voor ons is het heel interessant omdat heel veel gemeenten en overheden stellen steeds meer data beschikbaar. En uh, ja, meer dan dan we zomaar kunnen ontsluiten en um, er zijn heel veel uh, bijvoorbeeld ontwerpwedstrijden vanuit de hekt de overheid en dergelijke, um, waarbij een doel gevonden moet worden voor al die data. En doordat we nu 30 uh, uur ja, met een aantal journalisten kunnen meelopen... leren wij ook een beetje van, goh, wat zijn nou de vragen die je kan stellen tegen zo'n uh, zo Excel-sheet. Ja, precies. Je kunt wel allerlei data ergens neerplempen. Maar ja, als er, als er verder niks mee gebeurt, dan, dan schiet het natuurlijk ook niet op. Dus je kunt het in ieder geval al wat, wat inzichtelijker maken, mooier presenteren... waardoor er sneller mensen mee aan de slag gaan. Precies. En, en het en dus ook weer uh, publiciteit oplevert. Ja, en, en het kan ook uh, opeens zijn dat iets wat, uh, wat heel willekeurig lijkt, bijvoorbeeld de locatie van uh, openbare toiletten, uh, die is voor, voor jou en mij misschien niet zo heel interessant, maar voor mensen met incontinentieproblemen is het bijvoorbeeld hele belangrijke informatie om te weten als ze we op straat uh, lopen. Dus dan kan het een hele geschikte bron zijn voor een, voor een app waar mensen snel kunnen vinden waar het dichtstbijzijnde zijn de openbare toilet is. Ja. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat journalisten vaak problemen hebben met het vinden van de juiste data op internet. Um, hoe, hoe kan dat? Uh, nou ja, journalisten die uh, zijn toch vooral geschoold om, om stukken te schrijven, om mensen te interviewen, om onderzoeksjournalistiek te plegen. En hebben wat, zijn we minder technisch onderlegd, dus die weten wat minder van Oh, ik kan deze software gebruiken om, om van deze data een, een interactieve kaart te maken of uh, overzichtelijk voor mezelf te krijgen. Ja. Dus ja, het is gewoon een, een, een achtergrondkwestie. Ja. Dit is dus een, een, een evenement in de regio, hè? waarom de nadruk op de regio eigenlijk? Uh, omdat uh, in, in onze filosofie was het een beetje uh, gegevens worden pas interessant als het direct over jezelf gaat. Uh, het liefst zou je zoveel mogelijk over je, je eigen buurt willen weten. Mm -hmm. En ook als je uh, bijvoorbeeld een, een kaart hebt met de verkiezingsuitslagen in Nederland per, per gemeente of per wijk... Uh, het eerste wat je toch doet is mm. even kijken hoe, hoe heeft mijn buurman gestemd bij wijze van spreken. Ja. Dus daarom denken wij dat het een interessante insteek is om het uh, vanuit de regionale schaal te bekijken. Hoe dichterbij, hoe sneller het nieuws is voor mensen natuurlijk. Uh, heb je nog een mooi voorbeeld van, uh, van een verhaal zeg maar, waar, waar, waar je zegt... nou ja, dat is echt naar boven gekomen dankzij die datajournalistiek. Uh, nou, we zijn, we zijn nu net uh, twee, drie uurtjes bezig. dus uh, We hebben nog niet echt keiharde dingen naar boven gehaald. Uh, wel zijn er wel een aantal interessante uh, ideeën ontstaan, bijvoorbeeld door te kijken naar, uh, naar Burgernet. Uh, want ja, dat is dan nu een nieuw initiatief. En vanuit uh, ja, de, de Telegraaf, hè, dacht ik. Ja. ja. Nou ja, goed. En, en we willen dan bijvoorbeeld wel eens kijken van nou uh, ja, wat, wat heeft dat ons gekost? Wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Uh, hmm. en, en, ja. Ja. Nou goed, jullie, jullie zijn er druk mee twee dagen lang uh, te beginnen vandaag. Uh, veel, veel plezier, vooral ook. En uh, nou ja, wie weet, horen we iets over de uh, uitkomsten uiteindelijk. Heinz Havinga, Bedankt. over Regiohek ging het. Rat right from the start, in the heart, oh, jealousy.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 Past the point where our love will survive Right from the start and having the heart Oh, jealousy A wicked emotion You cut me right open like stainless steel Oh, jealousy i'm running through the city i'm running through the land searching any everywhere with the devil in my hand jealousy now with the street lights as my witness i'm about to kill that man 'Cause if i can help you baby Nobody can. Waylon, mooi liedje trouwens dit, van de Radio 1 CD van deze week. Het album heet After All van deze Nederlandse zanger. En het nummer dat u hoorde heet Jealousy. We gaan zometeen het mediaforum starten. Doen we met Joost Niemuller vandaag en met Kees Gaapman. Eerst nu Dorold Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 In Zuid-Afrika heeft het regerende ANC zijn jeugdleider Julius Malema voor vijf jaar geschorst. Hij wordt beschuldigd van het zaaien van twee spalt. De ANC zat al langer met hem in de maag. Malema heeft herhaaldelijk felle kritiek geuit op president Suma. zijn hoofdpunt uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Met uitzondering van het zuidwesten en westen komt overal mist en laaghangende bewolking voor. In de bewolkte gebieden is het nu een graad of vijf. In het zonnige zuidwesten zo'n 12 graden. Vanmiddag blijft het in de noordelijke helft bewolkt en nevelig of mistig. In het zuidwesten blijft de zon schijnen. Misschien dat in het zuidoosten de zon ook nog even doorbreekt. Maar de kans hierop, acht ik, toch vrij klein. In, het, uh, in de zonnige gebieden daar wordt het 11 tot 14 graden. In de bewolkte delen slechts 6 of 7. Dan de wind die komt uit het oosten, is zwak tot matig. Later vanmiddag neemt de wind toe en wordt meest matig van kracht. Komen we bij morgen vrijdag, dan begint de dag hier en daar nog met bewolking en wat nevel. In de loop van de dag verschijnt op steeds meer plaatsen de zon. Met 7 tot 11 graden en een matige oostenwind voelt het een stuk frisser aan dan vandaag. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Joost Niemuller, journalist, blogger... bij het politieke webblog De Dagelijkse Standaard. En we gaan praten met Kees Schaapman, freelance journalist... en voormalig hoofdredacteur van de VPRO Radio. Uh, welkom allebei. Eerst maar eens even over uh, Tom Karremans... de oud-Dutchbed-commandant betrokken bij uh, het debakel in Srebrenica. Gisteren was er een uitzending van Karo's profiel. Karremans wilde op voorhand eigenlijk dat die uitzending niet door zou gaan heeft ook wel een, een poging daartoe gedaan, maar de Karel heeft het toch gewoon uitgezonden. En gisteren was er te zien dat Karaman steeds meer... en steeds vaker incidenteel geheugenverlies uh, heeft. Jozef, wat was jouw eerste indruk toen je het zag? Ja, ik vond het een staaltje van zeer manipulatieve journalistiek. Uh, het was eigenlijk, zoals je dat kent, van, van politieverhoren... waarin iemand uren na uren geconfronteerd wordt met steeds weer andere bewijzen. En dat gaat dan over een zeer gestreste, vrij korte periode... Uh, die iemand heeft meegemaakt... waarna er uh, eindeloos veel media-onderzoeken en feiten... En, en, en, en andere onderzoeken overheen zijn gegaan. Uh, niet meer dan logisch dat iemand niet meer precies weet... of er nou wel of niet een geslacht is. En daar is die uh, man... Ik bedoel, uh, Karmans WhatsApp ook een hoop te verwijten, hoor. Uh, maar... Uh, uh, eindeloos over doorgezaagd, met als gevolg dat je denkt... nou, die man, die ligt. Mm. Uh, eindeloos inzoomen op gezichtjes. Hij zegt iets en nou, je ziet hem dan een beetje twijfelen... wat hij zelfs zegt. En mm. dan komt er weer een beeld en dat bewijst weer dat hij nou. weer ligt. Even, even over dat varken, want als mensen het niet gezien hebben... dan, dan denk je, waar komt dat varken eens vandaan? Het, het verhaal was dat daar in die enclave op een gegeven moment... dat Mladic een, een varken heeft geslacht. Uh, en, en uh, nou ja, Dat is een verhaal geworden om, om maar te bewijzen... van: nou, dit doe ik nu en dit kan ik ook met die moslims doen. En, en dat is natuurlijk weer een stap naar Karmans. van had hij nou echt niet door wat daar allemaal aan de hand was. Het, het zwakke is toch wel steeds dat hij zelf ook min of meer... steeds voeding geeft weer aan zo'n gerucht van, van het varken bijvoorbeeld. Ja, maar als je, uh, je zo'n uh, zo uh, programma bent, dan moet je toch eerst even zeggen, wat is de positie van Karmans? He, waar zat hij op dat moment in? Welke belangen had hij te Welke macht had hij binnen al die grote belangen? Uh, als je dat niet van tevoren vaststelt... dan begin je dus al met een totaal onbegrip over de situatie van die man... En uh, ja, eigenlijk is het gewoon... De man is het symbool geworden van Nederlandse zelfhaat. En uh, dat wordt hier nog eens een keer eindeloos ingewreven. Kees, ben je het mee eens? Ten dele. Kijk, als ik de media-adviseur van Karmans was geweest... wat ik niet ben, van niemand ooit trouwens... Maar, uh, had ik gezegd, je moet het niet doen, nee. vooraf. Dat is dus sowieso het, nog fascinerend waarom, waarom, waarom hij, die eraan meegewerkt. Want hij is het schoolvoorbeeld van... van in mijn ogen is hij het schoolvoorbeeld van een beetje een Abelwetse militair. Een luitenant luitenant-kolonel niet al te hoog, was hij in de tijd. Hij is inmiddels gepromoveerd tot kolonel. Maar van het soort officieren wat je had toen we nog een dienstplichtige leger hadden... wat in, in, in, in Duitsland op de Russen lag te wachten die nooit in aanraking met de pers kwamen. Maar even over die, de manier van de aanpak, want, nee, want nee, daar, maar, daar nee, maakt Joost maar, met name bezwaar tegen. Van, van ja, profiel. Nee, dat dus. hij hard wordt aangepakt. Dat, en, en dat er steeds vragen ook blijven. Ik vind wel dat, dat is, is, is de sleutelfiguur is geworden. En de verantwoordelijkheden liggen natuurlijk veel breder. En zeker niet alleen bij hem. Daar, dat ben ik wel een beetje eens. dat Hij, hij is een beetje de zondebok van de nou, Dat, dat bleek toch ook wel een beetje. Want Cousin <laughs> komt er toch ook niet heel goed uit uit deze profiel. Nee, en dus dat je zo de, de verkeerde basis. man op de verkeerde plaats neer, neerzet. Ik, ik, ik, ik vind het bijna een soort tragiek bij die man krijgen. Ik vond, ook, ik vond niet dat in de uitzending het keiharde bewijs nou werd geleverd dat hij uh, uh, er afgeweten heeft. Want de hardste uitspraak was eigenlijk... Dat hij mijn eet zou hebben gepleegd. Huh? Dat hij mijn eet zou hebben gepleegd. Ja, maar hij zou ook gezegd hebben, dat loopt niet goed af met die mensen, hè? Dat, ja, dat weer een chirurg die, ja. die erbij was. Die met ja. hem dus daarbij mm -hmm. stond. Maar dat zegt de... mij niets. Ik kan me heel goed voorstellen. als je de, als je de, de, de beelden voor ogen probeert te halen. toen hè, toen nou, die net was binnengevallen. en je ziet dat daar. dat je, dat je als een gevoel uitspreekt. Nou, ik treed nou bijna op als advocaat van Kuimans. Dat ben ik niet. Maar dat je als een gevoel uitspreekt. dat loopt niet goed af met die mensen. zonder dat dat een bewijs is. van dat je de kennis oh. hebt dat ze afgemaakt worden. Joost, ik... nog even naar de manier van aanpak. Hè? Want ik bedoel, kijk, Kuimans is niet, is niet zomaar iemand. die moet toch ook een beetje. Daarmee om kunnen gaan, denk ik dan. Uh, hij heeft wel steeds ook benadrukt: ja, jongens, ik, ik stond daar toen in het heets van de strijd. Het is nu uh, zoveel jaren later makkelijk om daarover uh, over te praten, natuurlijk. Dus dat, dat... Ja, dat wil ik er wel bij zeggen. Ik vind het heel erg goed dat er journalisten zijn en programma's... die voortdurend nog verder blijven onderzoeken... en verder in blijven gaan op wat er zich daar heeft Ouh. afgespeeld. Omdat er altijd nog vragen open blijven. Dus, de, dus de, de, de, de, de, de, de, dat wil ik ja. we wel als positief... Maar, maar nog even, want jij maakt bezwaar tegen de manier waarop Profiel dat dus doet... terwijl hij toch wel steeds het laatste woord krijgt. Hij, hij kijkt ja. steeds mee met wat die anderen zeggen... en hij kan daar in principe vrij op reageren. Ik weet, ja, of hij nou het laatste woord krijgt. Bedoel, het programma lag al vast. Hè. Hij kan daar dan op reageren. Uh, verder worden die beelden. Beelden zijn natuurlijk allesbepalend. Het beeld dat, dat Karamans dat cadeau kreeg. Ik bedoel, Malaad, die, die, die, die heeft heel goed begrepen hoe media werken. Het gaat om beelden. Iemand, iemand, eerst verneder je iemand en dan geef je nog een cadeautje toe. Ik bedoel, dat is een, een, een, dan, daar bewijst dat voor... voor, voor de serven. deze man heeft macht. En Karmans had geen macht. En ja, maar ik... Karmans had ook... En, en dat vind ik ze meerdere ook kwalijk te nemen. En dat vind ik niet de media kwalijk te nemen. Je moet bij zo'n man op zo'n plek ook iemand hebben die gevoel heeft voor de PR-kant van dit soort operaties... want die zit eraan. En, en, die, die, die, en daarin heeft hij absoluut nu opnieuw gefaald... en in mm -hmm. dat tijd stromelijk gefaald in, in, in het besef... Daar, daar maakte ik die verlenging als die man nog op de Lunenburger Heide gezeten had... en nooit met de pers in aanraking... was hij waarschijnlijk rustig door gepromoveerd... wat hij nou ook is. Nee, dat nee, nee niemand, maar goed, uh, dat die, is... Die, die, was een ongeluk... die man die is absoluut, heeft absoluut geen inzicht hoe dat werkt. Nee. Hoe hij zich moet gedragen, hoe hij zich als leider moet opstellen... wat hij nee. daar wel was. Nee, maar goed, dat weet je dan dus dat weet je dan dus en dan is het wel als journalist wel erg makkelijk scoren. Dus jij vindt ook niet dat er echt nieuwe, nieuwe dingen naar boven kwamen. Nou kijk, de enige belangrijke vraag die kwam helemaal aan het eind waar we net al over hadden van dat gaat natuurlijk om de vraag van had hij kunnen weten ja. wist hij ja. het. Maar daar is gelijk aan verbonden de vraag van als hij het wist, wat had hij kunnen doen? He, dat ja. is een serieuze vraag. Die ja. is helemaal niet gesteld in het programma. Want nee. dat is al heel veel van dat soort onderzoeken wel aan de orde geweest. En dat gaat over de bevelstructuur. Het gaat over de rol van de Fransen. Een heel ingewikkeld ja. vraag. Ja, maar dat maar als hij het, het geweten geluid. had, dan. dan, dan ik, ik ben het met je eens dat er. Want ik, dat zeg er zijn nog altijd heel veel vragen. Maar als hij het geweten had, dan kom je op een heleboel interessante vervolgvragen. Die je zeker nog eens zo op zou moeten lopen. Ja, als hij het geweten had, van wie wist hij het dan? Wist hij het van, via Nederland? Wist ja. die het, wie waren de meerdere die het ook wisten? Hoe hebben die dat? Uh, hoe heeft dat hun beslissingen beïnvloed? Ja, goed, kijk, in, in die, in... Uh, uh, inderdaad, maar daar is, het, daar is destijds hè, veel onderzoek over geweest. Ik wil niet zeggen dat het afdoende is, maar daar had je dan je programma moeten beginnen en dan had je een serieus programma gemaakt in plaats van inzoomen op een, een, om, een wat tragische, een moeizame man die niet met de media om weet te gaan. Want. Uh... Dat is eigenlijk weer waar het eigenlijk alweer... Nou, daarom zei ik in het begin, volgens mij is het een beeld van Nederlandse zelfhaat. En dat vind ik ook, want wij hebben een beeld van ons. Wij zijn eigenlijk maar een beetje de sukkels van de wereld. Hè? Uh, we, hebben een, we hebben een leger wat niks voorstelt, wat ergens tussenin zit, wat niks heeft in te vullen. En op de een of andere manier vinden we dat lekker, om dat telkens weer... En daarom wordt die, die karremans, die wordt steeds meer... Ik bedoel, we ja, het gevoel. Ik ben, ik ben dit, niet, dit niet met je eens. Want, want kijk, het beeld wat van Nederland over de wereld is gegaan... Dat is ook een, een, niet iets wat alleen hierdoor veroorzaakt wordt. En, dat, de, uh, uh, ik, en ik, dan benadruk ik nogmaals hoe belangrijk ik het vind... Dat, dat programma's als Nova in de tijd, als Argos op de radio... jarenlang zijn, zijn blijven onderzoeken... dat profiel er nu ook weer aandacht voor heeft. Dat kan je zeggen, dat is zelfhaat. Nee, dat, dat vind ik op zichzelf. Nee, nee, maar goeie, dat, is, dat is iets anders. Goede journalistiek. Dat, tuurlijk, nee, dat er onderzoek naar Sabrina wordt gepleegd, dat is het, mijn probleem niet. Het probleem is alleen het neerzetten van die man. Mm. als een soort. Uh, uh, uh, uh, hoe moet je dat zeggen? Belichaming van, van onze, van onze ja. onkunde en, ja. en, en onze misvatting. Dat is, dat is zo'n uh, simplificering van waar dit hier in feite om gaat. Goed. Uh, jij neemt het eigenlijk ook wel een beetje op voor Carmans. Uh, nou, komt een, een beetje. Ik bedoel, ik zie ook wel. He, al ja. de, dat zie ik ook wel. Goed. Uh, de Italië, de crisis... Jullie kwamen hier binnen, gelijk, uh, teletext 101, uh, Italië betaalt 6% rente. Ik begrijp dat dat allemaal uh, behoorlijk leeft. Nou, dat behoorlijk leeft, dat Bij jullie bedoel raar. ik. Het ja, ja. raar is dat we inderdaad er opgewonden over raken... terwijl we eigenlijk niet precies goed weten waarom. Ja, dat, dat denk ik ook Want gisteren was het wel 7,25%. Ja, en dan is er dus iemand die op de, in de media zegt van... 7% dat is een, een belangrijk getal. Net zo goed dat je steeds hoort van... we zijn boven de 300 of onder de 300 punten op de AIX... en we doen er maar aan mee om te denken ja. dat dat kennelijk emotioneert. Maar, ja, maar we ook, weten het Maar ook, maar ook het omgekeerde. Mee. Want gisteren hoorde ik, ik, ik, ik, ik Rijkman Groening... met van de Brink, ja, niet de mensen te interviewen. In. Thijs van de Brink zei... de kritische grens van 7% is overstreden. En Rijk <güls> Groening niet vrij van enige arrogantie. Die bluft gewoon van... hoezo kritische grens, ja. hoezo niks aan de hand. Hij en, vindt dat en, er helemaal geen en, economische crisis is. En, en komt daarmee ook weer meer weg. Terwijl er natuurlijk wel mensen zijn die uitleggen... die, die, die toch vrij duidelijk uitleggen... dat als die, die rente stijgt... hoeveel dat Italië gaat kosten. En dat ja. ze dat niet meer kunnen financieren. Maar, maar Joost, dat, dat ja. Joost wij volgen jou op Twitter. En jij twitterde vannacht... Detail. Uh, ik begin te verlangen naar de tijden van geen nieuws. Dat vonden vond we wel opmerkelijk voor iemand die uh, journalist is. Ja, nee, dat vond ik zelf ook wel opmerkelijk. Ik merkte op een gegeven moment dat, dat, dat er zoveel. Uh, op dit moment zoveel belangrijke dingen gaande zijn. Als je dat bij elkaar probeert op te tellen, is dat. Is dat... Uh, dan krijg je toch wel een beetje het gevoel wat je vaak bij mensen hebt... die gewoon maar liever niet naar nieuws kijken. Omdat het gewoon te veel is. Maar dat je wordt er zelf een beetje overspannen van ofzo, nou, of zo. <laughs> nou, dat nog niet, maar uh, het is de veelomvattendheid van iets... waarvan je voelt dit is iets heel belangrijks... en waar je niet de greep op krijgt. En, en, dat is, en dat is iets wat heel stressmakend is. Omdat je weet dat het je eigen leven zal ingrijpen. Uh, uh, dat wordt dan teruggebracht vaak tot vragen van... Uh, mijn uh, he, geld op de bank, is dat er morgen ja. nog wel? Omdat het mij ja. eventjes zo simpel... He, ergens voel je wel aan, dat zal het wel niet zijn. Maar wat het dan wel is, weet ook niemand. Heb je morgen nog werk? Over dat soort dingen gaat het ook. Maar het wordt veroorzaakt door iets... waarvan, ja, dan, dan erg ik me dan weer... maar dat kost ook weer energie... Uh, van infantilisering van de media. Uh, we zijn al een week bezig... van blijf Belos Koyen zitten of niet. Ja, en dan worden eindelijk al die filmpjes herhalen. Doet dat ertoe... Niemand kan uitleggen of dat ertoe toe doet. Maar... Ja, maar er, er, is, want er is wel meer dan dat. Maar ik heb juist. Want ik dacht dat ik het helemaal met je eens was. Maar <laughs> dan ben, ben ik het toch niet. Ik heb juist. Ik weet daar geen antwoord op. Ik heb, had het ook een beetje bij het, het pensioendebat. Die economische crisis is. Er zijn zoveel factoren die hem mede bepalen. Mm -hmm. je, uh, uh, je weet ook dat voor iedere oplossing. Uh, je wel een econoom uit de bak kan trekken. Ja. die zegt dat dat de oplossing ja. is. Um, ik begrijp het niet meer. De, de, uh, dus, dus wat doe ik? Ik ga alleen op vertrouwen uh, uh, af. Van de, nou, dit lijkt me wel een samenhangend maar dat, daar verhaal. Maar waar begint het, waar en, begint het en, probleem? En, want en, ik zeg, uh, Nee, je hebt er geen greep op. Dus. Ja, maar en, en niet ook alleen niet. wij niet. Dat, dat is toch wel nee, nee, genomen ook niet. Nee, nee, nee, maar er was laatst een enquête en toen werd gevraagd: Denkt u dat de politici enige idee hebben waar het over gaat? En de, de massaal zeiden ze nee. nee. En dat is dus werkelijk uh, een probleem, natuurlijk. Ja, want, en dat uh, is gevaarlijk. Ik, ik, heb, ik, ik vind dat gevaarlijk omdat dat. dat de, dat leidt bijna altijd, voor zover ik mijn geschiedenis ken... tot een vraag om, om charismatische leidersfiguren met duidelijke oplossingen. Ja, maar... Gevaar... Een beetje een dictaat of zo. Leuke dictator. Nou ja, ik, dat vind ik, vind ik wat altijd... Te, al te, ik probeer het cliché iets, kort iets de onder, te, te, te de Nee, maar je, je, je, je, je krijgt... Want ik begin ook dat gevoel, en dat vind ik een eng gevoel... Te, dat gevoel te krijgen van dat gerommel in, Bru in Brussel... Mm -hmm. en zo ruzie je maar onder elkaar en, en het is bijna een anti-parlementair gevoel wat het, het, het, het uh, op gaat En dat vind ik nou. een enge kant hebben. Ja. Nou, het, is, het is eng omdat, omdat je in het aanzicht van de chaos staat. Ja. Hè? En dat voelen we eigenlijk allemaal. Uh, maar tegelijkertijd, als je voortdurend maar weer hoort beweren... door de leiders die er nu zitten van onze oplossing is meer Europa... Uh, en je, je weet tegelijkertijd dat deze mensen ook maar bezig zijn... met een vlucht voorwaarts... Daar word ik dus ook niet zo uh, blij van. Maar goed, jij bent dus ook somber over ons, de media... die dat eigenlijk moeten duiden... en, en alles uh, eigenlijk als haptklare blokken aan de mensen moeten... Nee, nee maar, het niet, niet zijn niet alleen daad. de media die het niet kunnen duiden. <noting> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee maar nou, precies. Maar, maar uh, uh, uh, uh, we hebben het nu over media in dit forum, Maar uh, uh, ik denk inderdaad... Uh, als ik als ik kijk naar de, wat de kranten bijvoorbeeld vandaag weer van gebak heb ik probeerde dat stuk in de Volkskrant op de voorpagina te lezen... Nou. Ik snapte net de helft. En ik weet zeker dat die man die dat geschreven heeft... ook niet begreep waar dit allemaal over ging. Mm. En uh, nou dan kijk je de telegraaf en die, die gooien het maar weer op Berlusconi... want dat is altijd wel weer een lekker verhaal. Dus ja. Hij wil niet echt weg. Daardoor worden de markten onzeker. Dat is allemaal... Gepraat wat nou, uit een typemachine ja. komt, maar wat niets met de werkelijkheid nou, te maken heeft. Laten we dan voor. Zullen we even de, de handeling verplaatsen naar de Verenigde Staten? Dan zijn we even van onze problemen af. <laughs> uh, Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry die kon zich in een tv-debat uh, zijn eigen plannen even niet meer herinneren. We hebben daar een klein stukje geluid van. It's three agencies of government when I get there that are gone: commerce, education, and the uh, uh what's the third one there? Let's see. <laughs> <laughs>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 Ja, hij is een serieuze gegadigde om het bij de verkiezingen uh, op te nemen tegen Obama. Tenminste, hij moet eerst binnen zijn eigen partij... dan nog eens een keer die uh, nominatie krijgen natuurlijk, uh, Rick Perry. Uh, hij wilde een aantal federale ministeries uh, wel opheffen. Handel, onderwijs kwam die toe, maar die derde was hij gewoon vergeten. Zijn eigen plan, het was trouwens energie. Uh, ja, dit haalt dan de Nederlandse media, is dat terecht? Het is, het is terecht op, op zichzelf. Het is eigenlijk wel een parallel met Karmans. Het is terecht, maar het is ook een tragi tragiek. Het zegt natuurlijk niks over de capaciteiten van die man. Ik heb ook wel eens... Ik weet dat mijn vader vroeger... die had drie kinderen en dat hij wel eens zei... kom eens hier jongen, hoe heet je ook weer? <lacht> <He>? dat, dat, <lacht> <lacht> dat, dat, je kan dit soort vergissingen maken... zonder dat iets over je capaciteiten zegt. Maar je wordt er ongenadig op afgerekend. Dat is al begonnen met Nixon... die erop werd afgerekend, godzijdank trouwens. In de verkiezingscampagne met Kennedy omdat hij zo zweten in het uh, uh, uh, finale debat. Uh, mm, je dat telt je maakt zo'n... Bij Cohen heb je het vaak gezien... Wat ja. mee, uh, dat ondanks zijn capaciteiten... dat hij als, hij, als hij stuntelt voor een microfoon... dat het hem... Uh... Ook weer de Twitter van Muller. Uh, die zegt van... Uh, het NOS-journaal stelt de Republikeinse voorronde... consequent voor als een freakshow met alleen maar gekken. Leg eens uit. Ja, nou, ik, ik had er laatst inderdaad even een Twitter-conversatie uh, over... met Elko Bos van Roosenthal van het nos De correspondent daar in Amerika. Ja, en die zei bijvoorbeeld tegen mij van... Uh, nou, die, die Herman Kane uh, die neem ik absoluut niet serieus. Geen serieuze kandidaat. Dan denk ik, nou... Kijk eens naar de peilingen. Uh, de man uh, is vanuit niets opgekomen. En de Amerikanen vinden hem kennelijk wel een heel serieus. Dat zien Die oude die pizza man, zeg maar. En, die, die, en, uh, en, en de, de enige keer dat hij nu in het nieuws komt, is dat die man. Uh, uh, uh, mogelijk een affaire. heeft. Het is een heel raar verhaal. Een hmm. heel complex verhaal. Waar je allerlei andere variatie. En zo worden dus die. En als je bijvoorbeeld dus de moeite neemt om eens te kijken naar zo'n debat en je ziet het in zich heel uit, dan valt het mij op dat er zijn een aantal kandidaten die waar waanzinnig is dat ze er zitten. Maar er zitten een aantal mensen die een heel serieus verhaal over de economie hebben, over andere invullingen mm -hmm. van de economie. En. Dat past niet in het linkse straatje van het NOS-journaal. Dus het wordt allemaal weggeduwd. Ja, ik vind het echt. Uh, ja. En daar wordt. Maar jij jij vindt vind dat van die... nee, dat heeft geen nieuwswaarde of heeft wel. Weet je wel dat soort begrippen. Uh, maar jij, niet vind, jij vindt dat die uitgeleiders te, te veel uitvergroot worden. Want er zitten ook goede kandidaten aan die republikeinse kant. En je zegt daar hoor je of zie je niks over bijna. Nou ja, alleen uh, dit soort rare dingen. Uh, uh, uh, yeah, ja, ik bedoel, die, die zitten. Maar deze uitgeleider, als Obama die gemaakt had, was die ook breed uitgemeten. De, dat, de, ik zie niet wat. wat... Uh, uh, ik wagen het te betwijfelen. Ik heb Ik heb en, wel. En, je, en met name in Amerikaanse verkiezingen, en volgens mij heeft dat niks met, met links of rechts te maken, weet je hoe de presentatie en de buitenkant, hoe, hoe bepalend die zijn voor de... Ja, de... maar kijk, er wordt een beeld gegrapen van, jij begon net al je uiten met die Rick Perry is een serieuze kandidaat. Nou, als je kijkt naar die peilingen, is die Perry al lang, al lang afgeschreven. Hij doet er helemaal niet meer uh -huh. toe. Hè? En dus om die zijn man eruit te lichten, en dan geef je dus een beeld van van, nou, dit zijn de mensen waar tegen Obama het op moet. Dat is dus allemaal manipulatie. Ja. Ben je daarmee eens, Kees? Het uh, NOS, hij zegt nee, linkse NOS... Ik, nou? ik geloof nooit in dat soort... Complottheorieën. De, de, de, de, ik, denk we, ik denk wel, waar ik het wel mee eens ben, is dat ik denk dat dat, dat, dat soms. In die zin een vertekend beeld is. De, ik, ik heb het bij Bush ook wel eens gehad. Bush werd er altijd neergezet als. Uh, het het hmm. dus heeft niks met links of rechts te maken. Maar het beeld van hem was dat hij te dom was om voor. Uh, uh, uh, nou ja, maar, uh, uh, nog een uh, beter uh, voorbeeld is Reagan. Daar dachten we toch van dat is de domste mens op aarde. En nu is langzamerhand ga je meer van iemand begrijpen. Ja, maar met zijn imaging. Het zijn imagen. Dus ima dat heeft niet met links of rechts te maken. Mens, mensen doen zo'n imago op. Waar je vaak heel veel opmerkingen kan maken dat het niet terecht is. Maar het beeld van een politicus wordt maar, steeds, maar, maar, de, Obama steeds, Obama steeds belangrijker. Maar voor Obama gingen honderd correspondenten naar Amerika toe... om niemand alleen maar toe te juichen. Want hier was de Messias op aarde geland. Nou, ja, het het, is, niet, het is niet omdat het nu weer de links-rechtsdiscussie is... maar we moeten echt ophouden, want is de quizkandidaat klaar... die moet ik echt de tijd geven. Hartelijk bedankt voor de aardige discussie. Joost Niemuller en Kees Schaapman. Dit is Radio 1. Lunch. En die quizkandidaat heet Anja van Andel, komt uit Amsterdam en is 29 jaar adviseur in het onderwijs, het christelijk onderwijs om precies te zijn. Ja. Wat doe je precies? Ik werk bij de bestuurderraad. dat is een uh, vereniging voor christelijke scholen. En ik help de scholen om hun uh, identiteit vorm te geven en hun kwaliteit beter te maken. Kijk aan. Nou, uh, en nu intussen het nieuws een beetje volgen, we gaan kijken of dat is uh, gelukt. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Uh, er is toch wat geks gebeurd. En je moet je houden aan de vraag. En daar is hij niet van gediept. Ik iemand die nogal vlug en fel van leer trekt. Toen dacht hij, ik stop ermee. Ik kan niet met melende in de mond praten. Is dit uh, vreemd? Is dit een hele bizarre ontwikkeling? Nee, de andere leden die zijn met stomheid geslaagd. Er is helemaal niets dat hierop wees internationale crisis het als een op hol geslagen intercity voort... maar in Den Haag is de commissie De Wit voorlopig nog even druk... met het zoeken naar de aanleiding. Vraag 1. Het meeste nieuws komt nog uit het opstappen... van een van de leden van de commissie... die het gevoel had dat hij niet alle vragen mocht stellen die hij wilde. De overgeleden noemde dat gisteren onzin. Om wie gaat het hier? Dion Graus Van de PVV. Dat is goed. Vraag 2. De commissie hoorde gisteren oud-bankbestuurder Kloosterman... die vertelde dat de nationalisatie van ABN OMRO... En welke andere bank waar hij zelf werkte helemaal niet nodig was geweest? Een Fortis. En ook dat is goed. Kloosterman zei dat het mogelijk was geweest Fortis overeind te houden... als België, Nederland en Luxemburg zich aan de eerdere afspraken hadden gehouden. Vraag drie, dat is altijd een historische vraag. Het is alweer negen jaar geleden dat de vorige parlementaire enquêtecommissie rapporteerde. Dat was de commissie Bakker die in 2002 onderzoek deed naar een zaak... waardoor het Tweede, kamer, eh, tweede Kabinet Kok eerder dat jaar was afgetreden. Wat was het onderwerp van die commissie? met bakker dus. Poeh. Ehm. Um... Kan niet het Maar Nee, ik weet het niet. We hebben het er net nog over gehad. Het ging over de val van Srebrenica. Ja. Ja. Vraag 4 geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Als het zo zou zijn dat ze echt zouden denken dat ik daar iemand zou laten spioneren, wat voor me voor Veenstra heel erg is, dat men dat denkt, uh -huh. dat ze daartoe in staat zou zijn en dat ik het verzoek zou doen, alsof ik dat nodig zou hebben, dan kun je je afvragen, waarom hebben ze niet meteen er iets aan gedaan? Nee, uh, Moskovits, mo mo mo ja. ja. Bram Moskovits is goed. Ad advocaat is boos ja. omdat hij zich door uh, de Amsterdamse rechtbank valselijk beschuldigd voelt van spionage door een medewerker die eerder griffier was bij de rechtbank. Die werkt nu dus bij Moskovits. Vraag 5. de medewerker van Moskovits zou bij oud-collega's hebben geïnformeerd naar het dossier in welke zaak? Uh, Wilders. Het Geert Wildersproces, dat is goed. Laatste vraag nu, maximaal vier punten. Het gaat hartstikke goed tot nu toe. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel: wie bedoelen wij hier? Hier komen de aanwijzingen: 4. Ik tik nergens zoals thuis. 3. André van Duin en Duinrel hielpen mijn carrière een handje. Hans Klok. Zo, hoezo? Hij, uh, ja, hij is in het nieuws omdat er een act van hem... Uh, ja. die mag hij niet meer doen, die heeft hij gestolen of iets dergelijks. Carmen Electra en Pamela Anderson assisteren mij. Ik moet met onmiddellijke ingang van de rechtbank twee acts uit mijn show halen. Ja. ja. Heel goed. Hans Klok, uh, het klokje tikt zoals het thuis tikt. Een Beetje flauw. Ja, eerste, maar ik goed. dacht een klok, maar toen had ik nog niet Hans Klok bedacht. En, en, maar 19 wel. In 1993 trad, trad hij op een special guest in de André van Duin revue. Dus uh, daar heeft hij ook wel het een en ander aan te danken. Hm. Um, hartstikke goed. quiz uh, score is 7. Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen.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 zijn we terug bij Anja van Andel, 29 jaar uit Amsterdam. Factor 7. Uh, de hoogste score uh, is... Wat was het? Uh, 96. 96, <laughs> 96 hoor ik hier. 96. Uh, 96. Dat betekent dat er 14 vragen goed moeten zijn. Pittig. Ja, we maar gaan het proberen. Kan wel, het Leuk. kan wel in 90 seconden. Ja, we seconden. gaan het proberen. We gaan het zeker proberen. Als je een antwoord niet weet, pas roepen. Daar ja. komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Wie heeft zich teruggetrokken als presentator van de Oscars... Eddie Murphy. Dat is goed. Welke staatssecretaris overleefde gisteren opnieuw een motie van afkeuring? Veldhuizen van Zanten. Is goed. Een Nederlander die een tijd in welk land is gemarteld... zegt dat Nederland daarvan af is? Pakistan. Is goed. Wie wordt definitief geen directeur voetbalzaken bij Ajax? Van Basten. Is goed. In Limburg is een tractor tegen wat voor voertuig aangebotst? Ja, heb ik lezen. Een, een uh, vliegtuig? Nee. Nee, ambulance. Nee. Nee, ja. Wat is de naam van de Israëlische oud-president die de cel in moet voor verkrachting? Uh, Korsak. Korsak. Katsaf. Oh. Het sterfbed van wie wordt volgende maand geveild? Michael Jackson. Dat is goed. Welke barbariaanse zangeres trad gisteren op in het Dome? Rihanna. Dat is goed. Door de overstromingen in welke hoofdstad kan het vuilnis niet meer worden opgehaald? Eh, uh, Rome. Nee, Bangkok. Welke provincie onderzoekt of ze gastheer kan worden... voor de Special Olympics World Games? Noord-Brabant. 2019. Is goed. De zendmast Lopik wordt dit jaar vanwege herstelwerkzaamheden... niet omgetoverd tot Kerstboom. wat? Is goed. Hoe heet de Italiaanse politicus en beoogd premier... die is benoemd tot senator voor het leven? Monti. Is goed. De Amerikaanse ambassadeur Robert Ford... zegt snel terug te zullen keren naar zijn post in welk land? Geen idee. Pas. In Syrië. De regisseur van de gevalopte musical... over welke superheld eist een miljoen van de producers? Uh, weet ik niet pas. Spider-Man. Het werk van welke architect werd gisteren geëerd met de Erasmusprijs? prijs? Uh, boe, uh, be, be, be, begon met een B, ik weet het niet ja, pas. Boesquets, welke Japanse autofabrikant haalt wereldwijd zo'n 420.000 auto's terug? Uh, dat is Japanse autofabrikant. Gok anders een Japanse uh, autofabrikant. Ja, precies, maar ik ben niet zo goed met auto's. Nissan. Nee. Nee. Nee. Had, had gekund, niet zo. Ja, niet. wel, is dat wel Japans? Volgens mij wel, maar. Ja. Oh, dat scheelt uh, nog. Maar het is niet goed. Nee, oké. Okay. <laughs> dat namelijk, scheelt nog. Het was Toyota. Oh, ja. Ja, ja nou, dat ja. is. Um, ja, je ging toch wel aardig lekker, maar uh, zijn het er genoeg? Het moesten er veertien zijn en dat zijn het er niet. Want het zijn er negen geworden uiteindelijk. Ja. Man 7 is 63. Niet slecht, maar niet genoeg voor de eindoverwinning. Jammer. Oké, okay, maar was leuk. Leuk dat je er was. Goeie reis terug. Succes met je werk. En uh, je krijgt van ons de kaarten mee voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Dankjewel. Uh, en, uh, nou ja, goed. We, we, we ook gewoon over een tijdje nog eens meedoen misschien. Leuk. We melden ons straks om kwart over één weer. En... En dan gaat het over uh, kunstroof. Wat, wat moet je nou met zo'n schilderij als je het gejat hebt? Uh, het antwoord komt zo meteen. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Herman van Veen over de show van zijn leven.